Enjoy your ride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 Ja, en waar kunnen we deze foto's bewonderen? Nou, op dit moment uh, zijn het uh, de foto's van de opdrachtgever. En uh, de opdrachtgever bepaalt uiteindelijk wat er met de foto's gebeurt. Ja. Uh, als fotograaf heb je te maken met het portretrecht. En <coughs> uh, de opdrachtgever zal uiteindelijk bepalen waar de foto's ja. gepubliceerd worden. Het zijn niet meer mijn foto's. Het zijn nu de foto's van de gemeente. Maar ik weet zeker uh, dat binnenkort zullen ook de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 Dierenasiel Maastricht blijft twee weken dicht. omdat er onder jonge poesjes een besmettelijke ziekte is uitgebroken. Ze zijn waarschijnlijk besmet met het parvovirus. waardoor ze niet meer eten, braken en lusteloos zijn. De gezondheid van de besmette poesjes gaat heel snel achteruit. De afgelopen dagen heeft het asiel 50 kittens laten inslapen. 30 andere kittens zijn in quarantaine geplaatst. Die krijgen medicijnen. Om verdere verspreiding te voorkomen is het asiel in Maastricht ontsmet. De omstreden bouw van een moskee bij Ground Zero in New York kan gewoon doorgaan. Tegenstanders probeerden de bouw te voorkomen door te claimen dat die plek een historisch monument is dat beschermd moet worden. De Commissie voor Monumentenzorg in New York gaat daar niet in mee. Nu is de weg vrij voor de bouw van een 13 stellend islamitisch centrum met een moskee die uitkijkt over Ground Zero, de plek waar het World Trade Center stond. De twee torens van het WTC werden in 2001 verwoest door extremistische moslims. Het weer vanavond helder, maar vannacht vanuit het Westen meer bewolking. Morgenochtend eerst nog bewolkt en op veel plaatsen regen. In de middag opkradingen. Het wordt morgen tussen de 18 en 22 graden. Dit was het.